In de bus zaten schoolkinderen uit Lommel en Heverlee. Er waren in totaal 52 passagiers.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 Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op woensdag. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 Brugge 3 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Dammenzoetenwouden 6. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 7. De ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Amersfoort voor Zeeburg 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag voor Geuzenveld 2.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 Zandvoort. Zandvoort, heeft Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Nou. Op jij of op ik. Iedereen pop Iedereen popt. die piet is zo dik. Power. Radio. Oh. Op deze padje ken ik de hele That de zorgen in je pop zijn bovenal grauw. Dus je party er een bos overal wauw. Je doet wel braaf, maar je hoopt op iets stout. Want zoenen in zilver en bonen is goud. Straks leggen we vaster dan een zou Door en door als joker Ono's rauw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nou. Tot je zoveel zout en zou, een loopt op de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus Als je rode briesjes smaakt, dan stroken of saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleurslicht aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt nog gauw. overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showt met een zo rauw. Voel de flow nou of sta hopeloos in de kou Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat Chans maar, maar. Ook als je zeker helemaal geen kans maakt maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansmaat Chans maar en au au Deze sportje ken ik de hele nacht gedaan. Battle rappers op deze track, die gasten gaan zingen Draai die plaat in zo en de beelden gaan swingen Dans voor chans is het het mooie medium En vroeger doet iedereen van die rode palladiums Leren medaillons, roffen door dacht die pas of die gevlochten van dacht veel mindere can't be Was op de shit G.P.E. Was militant En R&B swing beat Wat was dat ding nou Dat was dat ding niet Je hoefde die beat niet Al had het die swing niet Hillen op Paris Of dansen op King -Bee. No, vergeet op What? B Nou maar vergip ik BBG, BBD high hat Vond ik het vrij vet Eric B en Rob Tough crew tot hijjack Rob, bass, run, DMC En Guyman En ultra Yo die tijd was hype hè Dans maar Dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar Ook als je zeker helemaal geen kans maakt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 Speel je je Tekken 3 of check je Dragon Ball Z Een dikje in hem openbaar of zeg je het lekker niet Overdreven slechts een tikkie en gasten doen lekker Jiggy, lekkere chickies die chillen met billen, weer heftig hippies Ander deel van de E: als guacamole, avocado De tequila die ik wil don't Don Julio, Reposado. Heb je hem niet? Oké, okay, chill, homa Doe niets, zo slow, ja, ik neem corona En je moet wel van hout zijn, voordat je weer stopt Want die blijft langer hangen dan de wallen van Wim Kok Dans maar, dit is niet lekkere Dans maar, chance maar Ook oh als je zeker helemaal geen kans maakt Dans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat, Dans maar en oah. Oh. deze potje ken ik de hele nacht verdansen. Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat, Dans maar. O, oh, kan je zeker helemaal geen dansokaar. maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat, Dans maar en oah. Oh. deze potje ken ik de hele nacht verdansen.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 To see you again It's you And me And everybody 6.9 ZFM ZFM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 I'll carry you home